Minister Asscher van Sociale Zaken heeft geen aanwijzingen... dat medewerkers van thuiszorgenorganisatie censieren... expres zijn ontslagen om ze daarna weer goedkoper in dienst te kunnen nemen. Kamerleden zijn bang dat er een schijnconstructie is gebruikt. De thuiszorgenorganisatie in de Achterhoek ontslaat vanwege bezuinigingen 1100 mensen.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 Acht agenten in burger raakten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax gewond. Ze werden belaagd door fans van de voetbalclubs. 44 supporters werden aangehouden, 26 van Celtic. De club zegt dat er verschillende klachten zijn van supporters over hun behandeling in Amsterdam. Ze zijn volgens de club al uitgedaagd door Ajax supporters tijdens de uitwedstrijd in Glasgow. Celtic praat nu met de Amsterdamse politie.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 Dit was het Annuashionaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Het begint steeds meer op een soap te lijken, maar dan wel een hele slechte: de ruzie tussen Nederland en Rusland. Centraal in de ruzie staat de Arctic Sunrise het schip van Greenpeace met haar 30 bemanningsleden. Net is bekend geworden dat de Russen er weer een schepje bovenop hebben gedaan. De strafeis is opnieuw verzwaard. Verzet tegen wetsdienaren is er nu bijgekomen. En dat is alleen nog al goed voor vijf jaar cel. Maximaal dan. En dat komt, dat komt dan weer bovenop hooliganism. Eh, want dat stond er al in de aanklacht. We gaan het vannacht hebben over zeerecht. Eh, naar aanleiding van de Greenpeace ervaringen zullen we maar zeggen. Maar ook zeerecht in de brede zin des woords. Wat er allemaal mee samenhangt. En waar het eigenlijk allemaal vandaan komt. Mijn gast vannacht is Alex oude Elfrink, adjunct directeur van het NILOS... ...het Nederlands Instituut voor de Law of the Sea, zeg ik het goed. En hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, hartelijk welkom. Ja, Laten ja. we beginnen met, met het Greenpeace-geval. Dat is in de publiciteit van links, van rechts, van onder en van boven bekeken. Um, we gaan er een kleine bijdrage aan leveren... ...maar daarna gaan we het vooral hebben over, wat mij betekent, over de breedte van het zeerecht hebben. Um, die aanklacht, zei ik net, die is opnieuw verzwaard... Van Greenpeace, Kan dat zomaar aanklachten verzwaren? Uh, ja, dit is gewoon een kwestie van Russisch recht natuurlijk. De, de, de strafzaak in Rusland wordt natuurlijk bepaald volgens Russisch recht. En dan uh, ja, stel, probeert men vast te stellen natuurlijk wat dan mogelijke aanklachten zijn. En blijkbaar heeft men nu geconcludeerd van gezien uh, wat er gebeurt is onder het platform. Is dit ook een uh, basis uh, om, een te, uh, zeg maar, om ook bij de aanklacht te voegen? Waar uh, uh, eindigt Russisch recht en waar begint C-recht? Uh, nou, voor de nationaal rechter in, in Rusland gaat het natuurlijk met name om het uh, nationaal recht. Maar uh, in de zaak die nu loopt tussen Nederland en uh, Rusland gaat het met name natuurlijk om het internationaal recht van de zee. Um, ja, maar dat verschil moet je meteen even uitleggen, want dat, dat is wel even een ding, zou ik maar zeggen. Um, de Russen zeggen, jij zat in de Russische territoriale wateren, uh, dus jij valt onder ons recht... Uh, ja, dat is ongeveer hun, hun opstelling. Uh, kijk, in Nederland is het daar dus niet mee eens. Kijk, eigenlijk de positie van Nederland komt er heel kort gezegd op neer. Op het moment dat het schip gearresteerd was... Uh, bevond het zich uh, niet bij het platform zelf... en ook niet de veiligheidszone van het platform. En uh, bevond het zich in een zone waar gewoon de vrijheid van scheepvaart bestond. En daar was Nederland als enige staat bevoegd om... Uh, gezag uitoefenen over dat schip en niet de Russische federatie. We gaan dat hele verhaal wat je nu vertelt in een paar seconden... eens even helemaal fijn op elkaar raven als je het goed vindt. Ja, lijkt me prima. Uh, laten we dus beginnen met, met, met uh, de, de meest elementaire vraag... van wie is de zee eigenlijk? Uh, van wie is de zee? Uh, ja, dat, is, dat is allemaal, hangt allemaal af van uh, de locatie waar je je bevindt eigenlijk. Uh, de zee is opgedeeld in, uh, in een groot aantal zones... Uh, en eigenlijk heel kort gezegd, hoe dichter je je bij de kust bevindt... hoe groter de bevoegdheid van de kust staat. En dus hoe duidelijker het is van wie het is? Uh, ja, zoals je dat kunnen zeggen, inderdaad. Laten we beginnen met het stukje uh, Het Dichtstbij, 12 zeemijl. Uh, dat is een kleine, zeg maar, goede 22 kilometer. Uh, gerekend vanaf de laagwaterlijn? Uh, ja, inderdaad. Uh, vanaf de laagwaterlijn. En je mag ook nog zeg maar, uh, een zogenaamde basislijnen trekken. En dan kan je nog wat verder gaan... Maar wat is dat? De, dat zijn uh, lijnen die in het water lopen tussen punten op de kust uh, en dat is bedoeld zeg maar om je kust te vereenvoudigen en waardoor je dus ook meer zeegebieden kan claimen. Dat is iets wat, Als er uh, een flinke baai is zeg maar, dan uh, mag je de lijn recht trekken. Bijvoorbeeld, ja. En dus, uh, bijvoorbeeld, ja. ja. ja. Um, Oké, okay, maar dat is het eerste stuk, want dit zijn afspraken die gemaakt zijn uh, door de VN. Daar komen we straks nog wel over te praten. Maar dat eerste stuk, dat is het meest helder. Dat is het stuk wat dicht bij een land hoort. Um, um, en het, uh, is er een reden voor die 12 mijl trouwens, die afstand? Um, ja, ik denk dat is, dat niet echt heel specifiek Ik denk op een bepaald moment is, is, is men tot dat compromis gekomen. Bepaalde staten, claimden meer. Andere... Het was vroeger zee, drie, uh, drie zeemijl, toch? Oorspronkelijk gebruikten de meeste staten inderdaad drie zeemijl, inderdaad, waaronder ook Nederland. En wat was de ratio daarachter? Uh, ja, dat was uh, eigenlijk de zogenaamde kanonschotregel. Die is bedacht door een Nederlands jurist, ook Binkershoek. En die drie zeemijl had te maken met uh, hoe ver kanonnen op dat moment schoten uh, vanaf land. En de dus de, re de redenering was, de kuststaat heeft gezag uh, over de zee zover als zijn uh, kanonnen rijken ook. Dus zodra er eentje binnen kanonsafstand kwam en uh, er was geen toestemming voor gegeven, dan mocht je met de kelder knallen. Dat was de gedachte erachter. Nou, niet helemaal, maar uh, het was wel gekoppeld inderdaad aan uh, bewapening, inderdaad. Dat noemen wij uh, de, de, de territoriale zone. 12 mijl is dat nu? Uh, ja, dat klopt. Dat is de territoriale zee, inderdaad. En binnen die territoriale zee heeft eigenlijk de. De kust staat dezelfde soevereiniteit als op zijn grondgebied... met de enige uitzondering is dat alle schepen van alle staten... hebben daar het recht op zogenaamde onschuldige doorvaart. Maar dat, dat is anders dan het luchtruim bijvoorbeeld, toch? Dan moet je echt toestemming vragen of je erin mag. Uh, ja, verschil... nee, de, voor de Territijouw Zee geldt ook geen recht op overvlucht, dus inderdaad. Dus maar je... voor beide Territijouw Zee uh, bestaat dus wel een recht op overvlucht... en ook vrijheid van scheepvaart. Je, je, als, als een vreemd schip in die territoriale wateren komt en een land is er eigenlijk niet mee eens, dan moeten ze dat schip toch gewoon toegang uh, verlenen. In principe hebben alle schepen daar toegang. Maar ze, er zijn dus wel allerlei regels uh, waar ze zich aan moeten houden die de kuststaat vast mag stellen. Het is dus geen vrijheid van scheepvaart, zoals die op de volle zee geldt, maar het is dus een recht van onschuldige doorvaart. En om een voorbeeld te geven uh, op, de, op de volle zee, en ook in de in andere zones van de kuststaten mogen. Uh, Militairen mogen onderzeeboten bijvoorbeeld onder water varen. Hè? Dat is een normale manier van navigeren. In de Territoriale Zee moet een mag een onderzeeboot alleen maar aan de oppervlakte varen, eigenlijk. En waarom is dat? Uh, nou, omdat de Territoriale Zee wordt toch vooral gezien als een gebied uh, dat dient om de uh, belangen van de kuststaat te beschermen. En uh, ja, dan een van de garanties dat. dat geen inbraak op de rechten van de kuststaat wordt gemaakt. Is dat die onderzeebouwers aan de oppervlakte varen. En niet onder water, omdat ze een bedreiging zouden kunnen vormen voor de kuststaat, is de gedachte. En dan moet je hem kunnen zien en aan de bodem kunnen jagen? Nou, dat laatste niet, maar je moet hem wel kunnen zien. <laughs> Oké, okay, goed. Maar in principe, uh, zolang een, een, een, een schip zich houdt aan de, de regels die uh, in dat gebied gelden. Uh, en dan heb je het neem ik aan ook over geen olielozen, geen vervuiling veroorzaken, dat soort simpele dingen. dan mag hij daar varen. Uh, dan, zolang een de, zolang de schip zich houdt aan de regels die, uh, die de kuststaat mag stellen... in overeenstemming met internationaal recht... Uh, dan mogen schepen van andere staten ervaren. Daar zit nog een tweede zone omheen. Er zijn drie zones in totaal, als ik goed ben geïnformeerd. Die tweede zone is dubbel zo groot, 24 uh, een, een, Wat voor zone is dat? Uh, ja, dat is de zogenaamde aansluitende zone. En dat is eigenlijk een zone die bedoeld is... om ook weer de, de belangen van de kuststaat op zijn grondgebied... en in zijn territoriale zee te beschermen. Dus bijvoorbeeld als het uh, vermoeden bestaat dat uh, een schip uh, een overtreding uh, heeft begaan in de territoriale zee, dan mag je dat schip ook nog aanhouden in de aansluitende zone. En ook als je het vermoeden bestaat uh, dat een schip een overtreding zal begaan, die, uh, die, die betrekking heeft op de territoriale zee, dan mag je in de aansluitende zone. Uh, dat schip ook aanhouden. Maar verder geeft die zone dus geen rechten... over uh, de wateren van die zone als zodanig. En de onderzeeboten die mogen onder water? Uh, onderzeeboten mogen daar onder water. inderdaad. Dan heb je nog de, de economische zone. Die kan maximaal 200 mijl zijn uit de kust. Uh, uh, wat, dat klinkt als, als, uh, als een windgewest. En dat is het ook in de praktijk. Ja, zeg maar exclusieve economische zone... is eigenlijk een compromis tussen de belangen... van kuststaten en van uh, zeevarende naties. En... Uh, zoals de naam al zegt, exclusieve economische zone, uh, heeft de kuststaat daar met name economische rechten. Dus de kuststaat heeft daar exclusief recht over uh, visbestanden en ook exclusief recht over de winning van olie en gas. Uh, aan de andere kant hebben dus andere staten daar de vrijheid van scheepvaart en ook de vrijheid van overvlucht en ook uh, recht om kabels en pijpleidingen te leggen. Als je nou de kaarten kijkt, dan zie je dat daar soms de kaart van het gebied... waar wij vooral mee te maken hebben met de Noordzee... dan zie je dat dat allemaal forse, forse ingewikkelde lijnen zijn. Dat is absoluut niet dat je denkt, dat is logisch. Maar er is gewoon waarschijnlijk enorm handjeklap gedaan... om die lijnen vast te stellen. Hoe dat nou precies loopt, die zones? Nou, de Noordzee is op zich... Uh, het grootste gedeelte van de Noordzee is eigenlijk vrij, uh, vrij eenvoudig... De, zijn de grens tot stand gekomen eigenlijk. Dat is door de zogenaam, het zogenaamde equidistantieprincipe. Dat Sorry? We, het equidistantieprincipe, dat betekent dus uh, dat een lijn... die op gelijke afstand ligt van de kusten van beide staten... dus je kan zeggen, ja, dat is heel redelijk. Hè? Dan uh, geef je ook beide staten ongeveer hetzelfde... als je die lijn in het midden legt tussen die twee staten. Het enige, enige geval waar dat ingewikkelder is geweest... is dus tussen Nederland, uh, Denemarken en Duitsland, Want daar zou dat zogenaamde equidistantiebeginsel Duitsland... dus een heel klein gedeelte van ja. de Noordzee geven. Omdat de denen daar dwars op staan en dan weer een flinke hap daaruit zouden nemen. Uh, ja, klopt. Laten we straks even daar iets uitgebreider over hebben. We hebben nu even die drie zones hebben we nu even vastgesteld hoe dat nou precies in elkaar zit. En nu gaan we het weer even over Greenpeace hebben. Want dit is nou eigenlijk precies de bakermat, zal ik maar zeggen... de oorzaak van de hele uh, uh, uh, juridische ruzie die het nu met Rusland uh, ziet. Leg even uit hoe dat nou precies zit. Nou goed, het, uh, het betrof dus dat, dat uh, boorplatform, Prilas-Romnoje van de Russische Federatie. Uh, kijk, en als je naar het Zedigverdrag kijkt van de Verenigde Naties, dat is het verdrag waar al deze rechten uh, van kuststaten en andere staten zijn vastgelegd. Uh, de Russische Federatie als kuststaat heeft in principe volledige rechts, rechtsmacht over dat boorplatform. En zij hebben ook het recht om een veiligheidszone van 500 meter in te stellen. Uh, rond dat boorplatform. Waarom hebben boorplatforms een aparte positie als het om veiligheid gaat? Uh, nou, het is niet zo dat ze een aparte positie hebben... maar de bedoeling is gewoon om te zorgen dat schepen niet uh, binnen die, die afstand van een boorplatform gaan... om te voorkomen dat daar incidenten ook, uh, zich voor kunnen Maar een land heeft het recht om rond zo'n uh, boorplatform een zone van 500 meter af te kondigen... waar echt helemaal niets en niemand mag komen. In principe mag, uh, mogen schepen daar niet zomaar in varen. Nee, dat, uh, ja. dat klopt. De, sterker nog, een land kan dat strafbaar stellen. Ja, een land kan dat strafbaar ja, stellen. Nee, maar dat, dat, van, daarom zeg ik een bijzondere positie. Dat is anders dan met een schip. Als jij met een Nederlands schip in Britse water vaart... kan je zeggen, ik kan je er wel een cirkel mee trekken... maar dat heeft geen juridische basis. En dat heeft dan geen juridische basis. Nou. Waarom hebben die boorplatforms dan toch <sus> zo'n aparte positie? Uh, nou, dus soms, zoals ik al zeg, om te voorkomen dat, uh, dat schepen dus, uh, te dicht bij het boorplatform komen. En dat zou dus uh, ja, een risico voor dat platform kunnen betekenen. Ja, en dat, is, dat, dat zou natuurlijk tot ernstige schade kunnen leiden, ook als daar een aanvaring tussen een schip en een platform Ja, En die ja. kunnen zelfs niet wegvaren. Dat is precies de situatie in Rusland. 500 meter uh, is uh, de zone om dat boorplatform. Maar verder staat dat boorplatform in. Wat voor water? Uh, verder staat dat uh, dit boorplatform stond in de exclusieve economische zone van Rusland. Uh, en dus buiten die veiligheidszone bestaat dus de vrijheid van scheepvaart. Voor, ook voor de Arctic Sunrise. Dus in, uh, onder het geldige, geldende uh, internationale zeerecht mag een staat niet een schip van een ander land opbrengen. Uh, klopt in, dat? dat? klopt, maar de complicatie hier is alleen dat uh, op het moment dat een schip of de boten van, die, van dat schip, zoals hier gebeurd is, een aantal boten van de Arctic Sunrise die zijn in die veiligheidszone gegaan. Uh, op dat moment, uh, als de Russische federatie op dat moment, en dat hebben ze ook gepoogd, ze hebben toen gepoogd uh, het schip te arresteren, uh, da daar aan boord te gaan. Als ze dat, dat moment hadden gedaan, was die arrestatie waarschijnlijk rechtmatig geweest. Uh, maar wat gebeurd is in praktijk... is, is dat uh, men eerst... dus die, die heeft geprobeerd het schip aan te houden. Daarna heeft men dat schip verzocht uh, zich te verwijderen van het platform. Het schip heeft dat ook gedaan. Uh, en toen uh, later is het schip uh, gearresteerd... en uh, als dat nog op basis van het achtervolgingsrecht was geweest... vanuit uh, die veiligheidszone, dan was dat dus rechtmatig geweest. Maar Nederland stelt zich dus op het standpunt... Uh, die achtervolging is afgebroken. Uh, en daarom is die aanhouding dus niet rechtmatig. Laten we even luisteren naar een klein fragment. Want <kijkt> dit uh, wordt nu in, inmiddels behandeld in Hamburg. Um, en laten we even luisteren naar een fragment waarin um, uh, de advocaat namens Nederland uh, beargumenteert hoe het in elkaar zit. Mr. President, since the boarding of the Arctic sunrise is internationally wrongful. All related subsequent acts are internationally wrongful as well. Um, ja, jouw, jouw vermogen om dit heel snel te vertalen... is waarschijnlijk beter dan mijne... maar omdat de, de, de, de, de manier waarop het schip is geënterd... Uh, uh, is, is, is, ge is uh, in beslag is genomen, is onrechtmatig. En daarmee zijn ook alle vervolgacties onrechtmatig. Zeg ik het goed? Uh, ja, dat is wat hij, wat hij zegt hier inderdaad. Maar de, de eerste vraag die je dus moet stellen inderdaad is... en dat is bij Nederland, is dus de aanname dat het geval is... is dat die, dat... dat uh, um, aan boord gaan van dat schip dat het onrechtmatig is. Maar uh, dat is waarschijnlijk ook wel zo als je naar de feiten kijkt... maar Nederland stapte er daar, stapt daar ook tijdens het pleidooi in Hamburg... wel heel makkelijk overheen. Met name dan die vraag van... Uh, was hier nog sprake van achtervolgingsrecht van de Russische Federatie? En ja, want, en... want, want wat zeg jij? Uh, wat er ten, ten principale gebeurd is... namelijk actievoerders zijn binnen die 500 meter zone van de platform gekomen... dat is gewoon strafbaar. Zij zijn binnen die veiligheidszone op zich gegeven... zelfs op het platform ook... En uh, op dat moment uh, ja, ben je dus in overtreding. En dan, dan heeft de kuststaat ook het, uh, het recht om dan in te grijpen. Zowel uh, tegen die actievoerders en ook tegen het schip zoals zodanig. Ook al zit dat buiten de veiligheidszone. Maar omdat die boten van het schip in de veiligheidszone zitten... kun je toch ingrijpen. Ja, goed. Dan is het vervolg van groot belang, uh, hoor ik je zeggen. Namelijk uh, het moment van ingrijpen. Ze hebben niet meteen ingegrepen. Ze zijn even bij de Arctic uh, uh, Monkey, wil ik steeds zeggen, met de Arctic ja. Sunrise geweest. Uh, um, uh, hebben dat schip vervolgens laten gaan. Zijn weggegaan, de kustdag bedoel ik, en later terugkomen. En dan wordt het spannend. En dan zit het dan in die, de, de, de precieze definitie van is er sprake van achtervolging of is het... Nou, fijn. Daar zal dan in Rusland de discussie over gaan. Ja, het, het is heel bemerkelijk dat, uh, dat dat punt eigenlijk helemaal niet aan de orde is gebracht. En uh, ja, wat er de reden voor is, dat, dat is gissen. Eén van de dingen zou kunnen zijn, is dat uh, eigenlijk de Russische kustwacht uh, dit niet goed heeft uitgevoerd. En dus, uh, en dus eigenlijk die achtervolging heeft afgebroken. En daardoor dus niet meer het schip kon arresteren. En mogelijk heeft dat er ook bij, bijgedragen dat uh, Rusland nu ook niet meedoet doet de procedure. Omdat men gewoon geen zin heeft om... Uh, voor een tribunaal toe te moeten geven. dat men dus niet. Uh, zeg maar de, op een competente manier. eigenlijk dit schip heeft gearresteerd. Ja, ja Rusland. Uh, is totaal afwezig. En wat betekent dat voor. voor de, de, de, de, de zeggingskracht, zal ik maar zeggen. van uh, het tribunaal in Hamburg? Uh, nou, het betekent niet dat het. Uh, dat het proces geen doorgang vindt. Dat is dus ook het geval. Hè. Nederland heeft daar gepleit. en de rechters. Uh, zullen het nu gaan beraadslagen. Ze hebben ook aangegeven dat ze. Uh, uh, streven om 22 uh, november met een uitspraak te komen. Uh, dus er komt sowieso uh, een, een, voorloop, een uitspraak over de voorlopige voorziening die Nederland gevraagd heeft. Uh, maar het feit dat Rusland niet meedoet aan het hele proces... dat maakt het natuurlijk zeer twijfelachtig dat Rusland dan ook... Uh, uitvoering zal geven aan voor Rusland uh, nadelige uitspraak. Ja, dus, dus in feite is dat een, een leuk toneelspelletje... maar het gaat geen enkele zeggingskracht hebben waarschijnlijk. Nou, dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, uh, nou, als, als die uitspraak er ligt uh, en Rusland heeft zich... Ze zijn onder het zedigdverdrag, hebben zij zich ook gebonden om zich te houden aan uitspraken van het uh, tribunaal in Hamburg. Dus op het moment dat je dat niet doet, dan uh, ja, maar ga je he, verder... Uh... Heeft Rusland niet een uitzondering gemaakt en gezegd van luister, dat doen wij wel tenzij het gaat om onze nationale veiligheid en alles wat ermee samenhangt? Uh, Rusland heeft wel een uitzondering gemaakt. Uh, en dus de, in het verdrag zelf staat ook een uitzonderingsbepaling. Daar staat namelijk dat je uh, in principe uh, dit soort geschillenbeslechting niet hoeft te accepteren voor. Uh, als jij uh, recht, uitoefening van jouw rechten over, uh, e over economische hulpbronnen van exclusieve economische zone. Dan zou je kunnen zeggen: Nou, dat is hier het geval, hè, want het gaat over die uh, boring. Maar. Tegelijkertijd in datzelfde artikel staat ook nog weer een uitzondering. Ja, ingewikkeld, maar goed, het is een uitzondering op de uitzondering. Uh, en die zegt dus dat uh, als, uh, als de, de, de scheepvaartrechten van een andere staat in het geding zijn, uh, dan moet je dus wel aanvaarden dat je voor een tribunaal moet verschijnen. En Nederland stelt zich dus op het standpunt van het ging hier om uh, de vrijheid van scheepvaart in Nederland. En daarom uh, heeft het tribunaal wel de bevoegdheid om te beslissen. Ja, maar dat lijkt me ook wel weer een hele lastige... want de vrijheid van scheepvaart is iets anders dan de vrijheid van meningsuiting. Het ging namelijk om een publieke uh, protestactie. Nee, maar goed, op het Nederlands zegt dus... het schip werd gearresteerd in de exclusieve economische zone. Uh, en daar is Nederland de enige die dus... Uh, rechtsmacht heeft over dat schip. Ja, um, wat opmerkelijk is in dit verband, is uh, uh, de vraag in hoeverre Greenpeace nou zelf wel bewust dit risico heeft genomen. Hoe verre ze dat afgewogen hebben. Uh, naar buiten kwam de afgelopen dagen een oud kapitein van Greenpeace. Uh, en die zei uh, het volgende: De reden dat ik uh, het geschreven heb, is dat ik uh, me een beetje verbaasde over het gemak van het artikel waarop ik uh, reageer. En met het gemak uh, bedoel ik dat men wat te gemakkelijk over het hele probleem... rond de 500 meter veiligheidszone schreef. Want ik om, om zo'n boordplatform zit een veiligheidszone van 500 meter... daar mag ja. je eigenlijk niet in komen? Dat is correct. En dat is niet voor niks, schreef u? Nee, dat is niet, uh, niet voor niets. En uh, uit mijn ervaring weet ik uh, dat daar uh, rekening mee gehouden wordt. Behoort rekening mee gehouden te worden. En ook door Greenpeace. En... Ja, ik heb mezelf ook tot op zekere hoogte kwetsbaar opgesteld... door te zeggen, van daar heb ik ook aan meegedaan. En dit waren de resultaten. En er is dus jurisprudentie. Wat ik tegen u zeg, heb ik ook uh, tegen Greenpeace uh, gezegd. Kijk, uh, het irriteerde mij uh, tot op zekere hoogte... dat uh, wanneer er eens een kritische vraag kwam van een journalist... Richting Greenpeace? Ja. Uh, dat toch wel te veel de vermoorde onschuld uh, gespeeld werd... Ja, dat kwam prompt te staan op een pissig telefoontje van de afdeling Greenpeace. Want die waren hier niet zo blij mee. Albert Kuiker was dit trouwens, oud Greenpeace kapitein. Um, even op, ik, ik, ik laat het je maar even horen. Wat opmerkelijk is, is de reactie van Greenpeace hierop. Frits Spits, tijd voor 2. Radio 2. De vraag was um, aan Greenpeace, aan de woordvoerder van Greenpeace. Wist u dat dit risico erin zat? Het risico dus om gearresteerd te worden. En wist u dat er iets onwettigs gebeurde? Maar meneer Thijssen, uit de processtukken blijkt dat Greenpeace de veilige zone... ondanks waarschuwingen van de Russische kustwacht heeft geschonden. Uw, mens, uw mensen wisten dat dit de consequentie kon zijn, hè? Nee, dat is niet waar. De, er is inderdaad gevaren in het veiligheidsgebied. Um, en de boete die daarop staat in Russisch recht is 500 roebel, oftewel 12 euro. En de, de, de, de Russen, dat is geen grond voor de Russen om een schip... Binnen te dringen, de mensen te arresteren en op te brengen naar Momansk. Dat mag niet onder internationaal recht. Ja, dit is een uh, interessant wel eens niet-spelletje. Joor van Greenpeace was dat uh, die je net hoorde. Um, even vanuit jouw juridische blik, hoe geloofwaardig is het laatste wat je hoorde? Uh, ja, ik ken, ik ken de Russische wetgeving niet. Het, <tus> het zou mij wel heel merkwaardig lijken dat het enige de enige boete die bestaat voor het uh, binnengaan van zo'n veiligheidszone en het betreden van zo'n platform, een boete van uh, 500 roebel, 12 euro zou zijn. Maar goed, ja, ik ken het Russische recht niet, dus daar kan ik moeilijk over Nou, oordelen, Laten we dan maar... even naar, naar andere landen kijken, want uh, de Noordzee is, is behangen met, uh, met die dingen, zal ik maar zeggen. Um, hoe zit het daar, als je daar met een bootje in, in zo'n gebied terechtkomt? Wat, wat, wat doen de Britten bijvoorbeeld? Uh, ja, ik ken, de, ik ken die nationale wetgever van hem, dus daar kan ik niet echt een uh, oordeel over geven, helaas. Maar ik neem aan dat het wel meer zal zijn dan een boete van 12 euro. Het zijn vrij pittige, pittige straffen volgens mij die erop staan. Mm. Um, en ook, ook wel om, om vrij goede redenen. Want als uh, een serieuze aanvaring plaatsvindt met zo'n boortoren, dan heb je een, een gigantische vervolgschade. Toch? Dat, dat zal ongetwijfeld uh, de reden zijn. Links of rechtsom, um, als je naar C-recht kijkt, uh, dan hadden ze het kunnen weten. Als je naar het kijkt, dan had je kunnen weten... dat op het moment dat jij je in zo'n veiligheidszone begrijft... of dat platform uh, probeert te betreden... dat je dan gearresteerd kunt worden door de Russische federatie. Ja, dat uh, lijkt me heel helder dat dat uh, zo was. Maar die, die, die spanning waar we het nu over hebben... de spanning tussen nationaal recht uh, versus zeerecht... Is, is dat nou iets wat uniek is voor deze zaak? Um... Nee, dat komt natuurlijk wel vaker voor. Hè. Dat, uh, dat, dat staten bepaalde dingen doen. Uh, waar ze onder hun nationaal recht wel toe gerechtigd zijn. denken te zijn, in ieder geval. of bepaalde wetgeving hebben aangenomen. maar die dan niet in overeenstemming is met. Uh, ja, hun rechten en plichten onder internationaal recht. Geef eens voorbeelden. waar, waar, waar dat gespeeld heeft of nog speelt? Uh, ja, bijvoorbeeld, kijk, we hadden het al over die rechte basislijn een tijdje. Uh, een tijdje terug en uh, kijk die rechte basislijnen, die daar staan in het, uh, in het zee uh, bepaalde regels voor, uh, uh, waar die aan moeten voldoen. En als je dan kijkt naar wat staten in de praktijk hebben gedaan, in bepaalde gevallen hebben ze dan heel excessieve lijnen getrokken, die dus uh, heel grote zeegebieden bij hun, uh, hun binnenwateren trekken, waar, dat eigenlijk niet, uh, waar het eigenlijk niet is toegestaan en waar dus ook andere staten tegen geprotesteerd hebben. Zoals? Wie heeft dat bijvoorbeeld gedaan? Uh, nou, een heel aantal landen, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Myanmar, Vietnam... die hebben echt uh, lijnen getrokken die heel ver van hun kust liggen. En de, de, een van de vereisten is dat, er dus een, een, dat die lijnen uh, redelijk dicht bij je kust moeten liggen. En ja, die lijnen zijn evident niet in overeenstemming... met wat er in het zeerheidsverdrag staat. Maar is, is dat in feite dan een vorm van landjepik... maar een waterpik liever gezegd in dit geval? Uh, ja, kijk, dat, dat doen staat dus inderdaad... Uh, om een uh, gebied, grondgebied uit te breiden. Ja. Als je kijkt even naar de Noordzee... het, het, het, het, het kaartje wat uh, ik nu voor mijn neus heb... en jij een beetje van boven kan zien zo... maar ik denk dat jij het wel een be stuk beter weet dan ik... Um, dan zie je dat eigenlijk de, de, de, de, het, het gebied... waar Nederland economische rechten op kan doen gelden... is best wel smal. Als je kijkt naar wat de Britten hebben... dan zou je zeggen, nou, als het nou om shoppen gaat... hebben die Britten heel veel beter geshopt dan wij. Nou, daar ben ik niet echt mee eens, moet ik zeggen. Kijk, als je naar de Nederlandse uh, zone kijkt... Die is, uh, ja, die is toch wel zeker ten opzichte van de Nederlandse kust... is dat echt een groot, uh, grote zone. En uh, Je kunt ook zien, als je naar dat kaartje kijkt... dus dat de lijn tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk... Uh, ongeveer in het midden ligt tussen die twee landen. Dus dat is ook een hele redelijke grens eigenlijk. Is dat zo? Maar die, die ja. Britten hebben hier een enorm stuk zee aan hun, zeg maar, hun oostkant zitten. En dat loopt helemaal naar boven naar het noorden toe. Ja. Uh, Nederland heeft een heel smal stukje. je hebt natuurlijk om met de Belgen aan de zuidkant te maken. Heel smal stukje en dat verbreedt zich een beetje naar het noorden toe. Nou, Zo ziet het ongeveer uit. Ja, volgens mij is het kaartje klopt niet helemaal eerlijk jullie gezicht. Want echt uh, dus... De, zone van Nederland, de grens tussen de zonne van Nederland en Engeland die ligt echt in het midden van de Noordzee. Dus dat ziet er op dit kaartje inderdaad heel anders okay. uit. Dus dit is een Wikipedia kaartje, maar misschien dat het niet helemaal correct is. Oké, okay. goed. Nederland heeft dat aardig gedaan. Duitsland heeft natuurlijk inderdaad een probleem. Dat zei je net al. Logisch, want Duitsland heeft bijna geen kust. Uh, maar zit natuurlijk vooral heel erg in de weg met, met de Denen. Dat is ook echt, echt een, een zaak geweest tussen die twee landen? Uh, nou, om precies te zijn, dat is een zaak geweest... tussen Nederland, uh, Denemarken en Duitsland. Uh, kijk, Duitsland kreeg door, door die, dat zogenaamde equidistantieprincipe... Hè, dat uh, gelijke afstandprincipe, kreeg zij een heel klein uh, gebied... Uh, en uh, Nederland en uh, Denemarken waren ook niet bereid uh, om Duitsland meer te geven. Terwijl Duitsland het wel wilde. Welke periode speelde uh, dit? Dit speelde met name de jaren 60. Uh, en Nederland en Denemarken hebben toen ook gezegd... Van, wij kunnen ook het niet aan onze publieke opinie verkopen dat we jullie meer geven. Want het lijkt alsof wij iets geven weggeven aan Duitsland waar wij, uh, waar wij recht op hebben. Maar ze hebben toen aangegeven, wij, wij, zelf, wij zijn wel bereid om naar het... Uh, internationaal gerechtshof te gaan. En dat is dus gebeurd in 1967 en toen is er geprocedeerd en daar is in 1969 een uitspraak gekomen van het internationaal gerechtshof die, die Rusland eigenlijk, in, die Rusland, <laughs> euh, laten we nou op Duitsland houden, die Duitsland in belangrijke mate gelijk heeft gegeven. Uh, en toen was het aan de partijen om op basis van de uitspraak van het hof te gaan onderhandelen over de grens. Uh, en toen zijn eigenlijk de, de, de, de moeilijkheden begonnen... want eigenlijk Nederland en Denemarken... Uh, ja, die wilden zich eigenlijk helemaal onttrekken aan wat het Hof gezegd heeft. En uh, zij hebben dat eigenlijk gedaan door... Ja, eigenlijk een hele onredelijke interpretatie te geven... aan bepaalde punten van de uitspraak van het Hof. Uh, ja, je kan je dan afvragen waarom heeft uh, Duitsland dat aanvaard... Uh, ja, eigenlijk de belangrijkste reden is dat uh, Nederland en Denemarken... tegelijkertijd ook dreigden dat uh, als Duitsland niet redelijk zou zijn... dus toe zou geven aan de Nederlandse en Deense uh, eisen... Dat, uh, dat dat dan de bilaterale betrekkingen tussen de landen zou schaden. En wat hier ook heel sterk nog op de achtergrond meespeelde... was ook de, de Tweede Wereldoorlog dat, uh, en de gevoeligheid in, uh, in Denemarken en Nederland... voor, uh, voor, ex voor dus een Duit Duitse... Uh, ja. ja, zeg maar onredelijke claims. Ja, en ja, Duitsland dan te grote hoek aan zou trekken. Uh, ja, dat, en men dat, wilde dus gewoon uh, voorkomen dat, dat Duitsland echt uh, ook toegang zou krijgen... tot de uh, meest interessante gebieden van de Noordzee. En, en eigenlijk is men daar ook wel in geslaagd. Uh, Duitsland heeft dus ervoor gekozen uh, ja, om toch um, genoegen te nemen... met een vrij klein gebied uiteindelijk. Ja. Ja, maar kleiner dan je eigenlijk redelijkerwijs zou mogen verwachten? Ik denk als je, gewoon echt, als je kijkt naar het arrest van het Internationaal Gerechtshof... dan is dit eigenlijk wel een heel minimaal gebied wat, wat Duitsland uiteindelijk gekregen heeft. Ja. Want het, het Internationaal Gerechtshof, die hadden eigenlijk in het voordeel van Duitsland gevonden? Ja, zo zou je dat wel kunnen zien. En het Internationaal Gerechtshof gaf eigenlijk aan dat gezien... Ze zeiden eigenlijk: van ja, als je kijkt naar de kusten van, uh, van Nederland, Denemarken en Duitsland. die zijn toch wel uh, ongeveer gelijk. Alleen het enige is dat Duitsland in een, een, uh, een baai ligt. en daardoor bij dat equidistantieprincipe minder krijgt. Maar dat is dus geen redelijke uitkomst. En eigenlijk, als je naar de kusten van de drie staten kijkt. zouden de drie staten ongeveer gelijk behandeld dienen te worden. Um, en in de uiteindelijke uitkomst heeft uh, Nederland ongeveer meen ik iets van anderhalf keer meer gekregen dan Duitsland... en hetzelfde geld voor maken. Dus ja, of dat nou echt een gelijke behandeling is van de drie staten... kan je twijfels bij hebben. Ja, maar goed, de Tweede Wereldoorlog zat nog in de genen uh, en was nog vers. Dus toen dacht Duitsland, weet je wat, we stoppen er maar mee. Uh, komt er dan niet een moment dat zo'n land denkt van... jongens, we, we zijn nu uh, uh, 40 jaar verder uh, leuk geweest of 50 jaar verder... we gaan opnieuw onderhandelen? Uh, nee, bij grenzen speelt het principe dat als een grens eenmaal is afgesproken... in principe dan uh, kan die niet meer... ja, je kunt wel gaan heronderhandelen... maar in principe ligt een grens als die eenmaal is vastgesteld... blijft die ook altijd bestaan. Maar op het land zijn heel veel uh, landgrenzen onderhandelbaar, toch? Ik bedoel, als het op een gegeven moment niet bevalt uh, en een land valt uit elkaar... of er gebeurt iets anders, een oorlog of weet ik wat... Uh, dan worden er toch weer nieuwe grenzen getrokken? Uh, nou, dat is... Nou, niet helemaal het geval, denk ik. Kijk, ook als landen uit elkaar vallen... dan zal men toch altijd weer bestaande grenzen gebruiken. Dus dan uh, als je kijkt naar, bijvoorbeeld, naar uh, bijvoorbeeld de opdeling van Tsjechië en Slowakije... Daar is, dan is het niet zo van dat men eens gaat kijken... van waar kunnen we zo'n een leuke grens trekken... maar dan kijkt men waar, was nou, waar waren nou de provinciegrenzen bijvoorbeeld... en waar waren de grenzen tussen gemeentes... en dan hanteert men dus uh, die specifieke al bestaande grenzen. Ja... Alright. We praten zo meteen verder. We gaan even naar muziek luisteren. Want uh, je hebt muziek meegenomen. Wat heb je meegenomen? Uh, Miracle van Ilse Lang had ik uh, aangevraagd. En uh. Why Is That? Uh, why is that? Uh, dat was een liedje wat voor mijn vriendin en mij een speciale betekenis had. Dus dat leek me wel een uh, leuke keuze. En ga je nog vertellen waarom? Uh, ga ik nog vertellen waarom? Uh, nou, dit, dit hebben wij vaak gedraaid toen wij elkaar net kenden. Kijk eens aan. Alex Oudehelfrink is uh, de gast van het NILOS, het Nederlands Instituut voor uh, Zeerecht. en universitair docent, hoofddocent van de Universiteit Utrecht. door. <tied> <tied>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 Eel te lang was dat. Prachtig liedje. Op verzoek van onze gast Alex oude Elverink. Um, we hebben het over zeerecht in dit uur van Kazerloenen. Ook in de tweede uur van Kazerloenen. Dan kan u bellen. 0800-1121. Ik roep het nu maar vast. Kunt u vragen stellen aan Alex. Over alle zaken waarvan u denkt. Goh, dat is interessant. Opmerkingen maken. Het kan allemaal straks. Zolang je het voor elkaar houdt. Want je blijft even. Dat vind ik heel fijn. Zolang je wakker blijft en het voor elkaar krijgt. Want het is nogal een zit uh, soms. Um, het zeerecht, daar hebben we het steeds over. Waar, waar, wat is eigenlijk de oorsprong van het zeerecht? Waar, waar komt dat vandaan? Wanneer is men aan zeerecht gaan doen? Uh, nou, dat gaat al heel lang terug. Uh, bijvoorbeeld in de uh, tijden van de Grieken waar was er al uh, zeerecht ook. Maar eigenlijk het uh, moderne zeerecht... Uh, wordt toch altijd het begin wel gelegd bij, bij Hugo de Groot. Uh, Hugo de Groot, uh, Nederlands jurist natuurlijk, wel bekend. Uh, hij werkte ook voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En uh, die waren verwikkeld in... een uh, strijd met, uh, met Spanje en Portugal over uh, handel op, uh, op Azië. En uh, uh, Portugal en uh, Spanje claimden dus het alleenrecht uh, om, om te varen op die, op die gebieden. En toen heeft de Groot dus uh, eigenlijk de doctrine ontwikkeld dat de zee uh, vrij zou moeten zijn voor alle naties. Uh, uh, zogenaamde vrijheid van de volle zee. En de Groot zei van alleen. Territoria zee, vanwege de belangen die de kuststaat er heeft, die moet exclusief voor de kust staan, maar de rest van de zee zou vrij moeten zijn voor uh, alle staten. Ja, niet zo gekke gedachte, want dat was grotendeels in het voordeel van Nederland, die gedachte toen. Uh, ja, dat is grotendeels. In, in, in het voordeel van Nederland. Dat is, uh, dat is ook heel interessant heel om te zien. Uh, ook uh, behalve dus het geschil met, uh, met Spanje en uh, Portugal bestonden er ook geschillen met, uh, met Engeland over visserij. En, uh, daar zie je dan ook dat hij uh, argumenten ontwikkelt... waarom daar dan ook uh, vrijheid van visserij zou moeten zijn. Hij zegt, dan zegt hij eigenlijk van ja, uh, um, ja, wie dat het efficiëntst doet... en dat waren dus de Nederlanders op, die moment, op dat moment... Uh, die, uh, die kunnen daar dan ook het voordeel van krijgen. Ja, en, als andere mens, en eigenlijk zegt hij dan van ja, als andere mensen dat niet zo efficiënt kunnen... jammer voor, uh, voor jullie eigenlijk. Dus het was, het was heel erg gericht op economische belangen op dat moment... Maar degene die dat af kon dwingen, die had heel veel kanonnen nodig, die uh, vrijheid bedoel ik? Nou, uiteindelijk is, echt, uh, is, dus, is dat begrip van vrijheid van, uh, van de volle zee en vrijheid van scheepvaart... Dus eigenlijk pas in, in, uh, wat later echt heel algemeen aanvaard vaart geworden toen Engeland inderdaad opkwam als zeg maar, de, uh, de grootmacht. En Engeland had inderdaad ook uh, de marine om inderdaad, die vrijheid van de volle zee af te dwingen tegenover andere staten, ja. Ja, maar goed, eh, ondertussen was de zee natuurlijk alles behalve vrij. Tot, tot, tot uh, diep in de 19e eeuw. Uh, met kapers die overal uh, rond zwaaiden. Dus het, het heeft lang geduurd voordat die, die vrijheid echt een feit was, of niet? Um, ja, ik denk dat, dat op zich die, die vrijheid als juridisch begrip bestond natuurlijk wel. En, en op zich, uh, uh, maar dat was natuurlijk wel een, een machtstrijd... ook tegelijkertijd tussen verschillende staten. En niet iedereen houdt zich natuurlijk altijd aan dezelfde regels. Nee, maar er zit spanning tussen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Er zit spanning tussen enerzijds een land, een staat... die zegt, wij uh, uh, accepteren dat de, de, de grote stukken zee... dat die van iedereen zijn, dat je er vrij mag varen. Uh, en tegelijkertijd uh, koningen uh, in diezelfde landen... die kapersbrieven uitgeven om alles te beroven... wat maar in de buurt komt. Ja, dat, was dan weer een dat moet je dan weer zien als een uitzonderingsregel. Hè? Dus uh, natuurlijk in, in tijden van conflict... gelden ook andere regels dan in vredestijd sowieso. Dus... Uh, het feit dat in vredestijd uh, bepaalde regels gelden... wil niet zeggen dat die in oorlogstijd precies op dezelfde manier geldt. Dus zo moet je dat dan ook zien in dit geval. Hoe verhoudt het oorlogsrecht zich met, met het zeerecht? Ik bedoel, uh, als een an, ander schip onder oorlogsomstandigheden... een schip uh, in internationale water naar de kelder knalt... Dat, mag dat dan volgens het zeerecht? Uh, ja, in eerste instantie zal het erom gaan. De vraag is van, van, uh, van om welke schepen gaat het. Als dat schepen zijn van oorlogvoerende partijen, dan, uh, dan zou dat kunnen. Maar als het dus om een neutraal schip gaat... dan kan je dat niet zomaar uh, tot zinken brengen natuurlijk. Nee, maar oorlogsrecht is weer iets totaal anders? Of, of liever gezegd, een oorlogssituatie is iets totaal anders? Uh, ja, zeg maar, het zeerechtverdrag is, is in principe alleen van toepassing in, uh, in vredestijd. Dus uh, in tijden van, uh, van gewapend conflict uh, gelden dus ook nog andere aanvullende regels. Het is wel zo dat ook... Die zonering die bestaat in het recht van de zee, dus territoriale zee, exclusieve economische zone, etcetera, die is ook weer relevant voor het, uh, het recht dat van toepassing is op gewapend conflict. En bijvoorbeeld uh, staten die in een conflict zijn, die mogen bijvoorbeeld niet de territoriale zee van een neutrale, niet bij het conflict betrokken staat uh, Gaan. Want zodra een land in, in oorlog is met een ander land. Uh, laten we zeggen dat uh, uh, Nederland in oorlog is met uh, wat, nou ja, Afghanistan. Maakt mij het uit. Maar Nederland is in oorlog. Op het moment dat Nederlandse uh, schepen dan in de territoriale water komen van pak en B Denemarken. Dan is dat een, een, een, een bozaardige daad. Dat mag dat niet. Nou niet zolang als zij natuurlijk daar hun uh, recht van onschuldige doorvaart uitoefenen. Dat mogen oorlogsschepen ook doen. Is dat zo? Uh, ja dat is echt zo. Maar, zelfs als het, maar goed, niet, in, niet in, als, als je in, in oorlog bent met een ander land. Want dan, dan, nou goed, dat is natuurlijk logisch. Dan, dan probeer je alles te raken wat er maar te raken uh, valt, zullen we maar zeggen. Maar heeft het zeerecht nou, um, want de VN bemoeit zich ermee... Um, op wat voor manier uh, houdt de VN zich op dit moment nog bezig... met, met alles wat op zee gebeurt? Uh, ja, de VN is eigenlijk sinds, uh, sinds zijn oprichting eigenlijk ook bezig geweest met het uh, zeerecht. Uh, in de jaren 50 zijn al een aantal verdragen tot stand gekomen... Uh, onder leiding van de Verenigde Naties. En dat is, dat is die verdragen, dat zijn eigenlijk is te zien als de voorlopers van het huidige Zedigdrag. Uh, de Verenigde Naties is, uh, is ook betrokken geweest bij de standkoming van het uh, Zedigdrag. En ook uh, de Algemene Vergadering houdt zich uh, heel erg bezig ook met de huidige stand van zaken ten aanzien van, het, uh, van de oceanen. Dus uh, elk jaar uh, wordt er een aantal weken in. New York overlegd door alle lidstaten... van de Algemene Vergadering. En dan uh, neemt men elk jaar ook een resolutie aan... die gaat over oceans and law of the sea. Over oceanen en het recht van de zee. En daarin worden dus... Uh, allerlei problemen geconstateerd... die bestaan. En dan worden bijvoorbeeld... andere organisaties opgeroepen... om actie te ondernemen. Staten worden opgeroepen... om actie te ondernemen. Uh, maar wat voor soort problemen gaat het dan over? Nou, bijvoorbeeld... Uh, bij visserij spelen heel veel problemen. Uh, en recent... Uh, door, door nieuwe ontwikkelingen in technologie. Uh, allerlei gebieden die vroeger eigenlijk niet te, te bereiken waren... voor vissersboten. En dan heb je het onder andere over de diepzee. Uh, die kunnen nu wel bevist worden door, uh, door trawlers. Uh, ja, en, en die trawlers die, uh, die vernietigen eigenlijk alle bodemfauna. Uh, alle, alles wat leeft op de bodem. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een heel... Uh, on, uh, dat is geen goede manier natuurlijk van visserijbedrijven. Dus de Verenigde Naties heeft toen, de uh, Algemene Vergadering heeft toen een, een resolutie aangenomen waarin eigenlijk een moratorium werd ingesteld op dit soort visserij. We gaan straks in de tweede uur doorpraten, uh, stel ik voor. Uh, en dan kunt u de luisteraar meepraten. Vragen stellen, opmerkingen maken. 0800 1121. Dat zometeen in de tweede uur van Kazeldoenen na het hoorspel. Dat hoort u zometeen niet van de NCV. Maar wij zijn straks alweer terug na ene. Alex, oude elfrink Graag tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont.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 Je moet het goed hebben van Jan Nelissen en van Zijnen en van vrouw Grupler en van Karel en van Orza Bossen en Edith Schenkler en van Lukács natuurlijk... en Klee en O'Reilly, van iedereen. Dank je. Je bent een geliefd man. Zeker. Nee, nee. Horvatić was nog niet. Nee. Hij was ziek. En Guntherman was ook niet omdat hij overbelast is. Ja? Maar volgens vrouw Grupler interesseert hij zich niet meer voor de atlas. Nee. Tja. Ja, nee. Eh? Ja. Ik heb een poging gedaan om het beleid te veranderen, maar ik kreeg geen poot aan de grond. Nu Horvathiets er niet meer is, staan ze weer allemaal achter Zeiner. Ja, die... Bijna allemaal. Ja, dat is niet goed. Nee, maar wat doe je eraan, hè? Hm. Um, ik ben nu begonnen aan een bespreking van het handboek van Zeiner en van Guntherman. Daarin kan je duidelijk het generatieverschil zien. Zeiner interesseert zich voor wat onveranderlijk is. En Gunterman probeert juist het proces van verandering te analyseren. <laughs> Hetzelfde verschil als je tussen jou en mij. Gunterman is een jave veel... jongen. is een knappe jongen. Hoe ja. zijn ze op die bureau? Het gaat. We zijn nu bezig met de opvolging van Freek Matser... Ben jij Richard Escher nog gekend? Ik weet het niet. Die volgt hem misschien op als Balk het goed vindt. Want hij moet nog afstuderen. Is jammer. Dat Freek weg is. Die jongen heeft het maar moeilijk. En Bart is nog altijd ziek? Volgens de dokter kan het nog zeker een half jaar duren. En dan zou hij zich ook nog moeten blijven ontzien. Het is deur. Weet een Jij ook? Mm -hmm. Er zijn ook Ik zie het. Mijn moeder van Nicoline zit nu ook in een verpleeghuis. Hm? Toen ik in Ierland was. Hij oh. deed de gekste dingen. Maar het is wel triest. Ja. En Nicoline verwijt zichzelf natuurlijk dat ze haar niet in huis kan nemen. Nee. Dat zeg ik ook. Dat zal niet We hebben haar huis nog maar aangehouden. Dag, Anton. Ik heb Ja, dat zie ik. Maar ik wou je vragen of je nog een boek voor me hebt. Ja. Ik ga maar een half uur weg. Tot straks dan. Die vrouw zit achter je aan. vrouw zit achter aan.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 Zal ik van jou een kop koffie meeneem? Graag. Maarten. Eh, mm. uh, eh, uh, Rie wil dat baantje op het muziekarchief wel hebben. Rie? Rie? God. Die mij geholpen heeft met mijn scriptie. Ah. Wat heeft ze voor opleiding? Geschiedenis met muziek als bijvak. Laat ze maar een brief schrijven. Ze wil geloof ik eerst liever met je praten. Ja, dat zeg het dat maar. Geen 7-0. Dat is een krisis. Dag Geert, dag Maarten. Gaat het nu wel aardig hè? Ja, ik dacht het ook hè. Ik begin eerst maar eens euh, met te pikken. Ik ben er. Hallo, Job. Dan kunnen we nu beginnen. Job, gaat het nu met je moeder? Er oh, is niks aan te merken hoor, dat is zo'n ijskouwe. Maar ze woont nu alleen? Ze heeft een eigen flat. Mm -hmm. Alsjeblieft. Zal ik de deur dicht doen? Dan kunnen we beginnen. Om te beginnen wil ik onze collega Kiepen geluk wensen met het behalen van haar doctoraal examen. Dat is niet alleen een pak van haar hart, het is ook een pak van ons hart. Bravo! Waar is nou de tractatie? Uh, bij deze vergadering tracteer ik altijd. Ik wou vanmiddag trateren, als muziek en markt er ook bij zijn. Nou, dat stel je dan geraden ook. Lien, weer vandaag notuleren? Moet ik dat doen? Alleen de afwerkende beslissingen. Ik heb zelf al twintig poes Als de problemen rond de dierenbescherming ja. ook behandeld zijn, dan kunnen we beginnen. Ja, zou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 Alle voorstellen gelden voor een jaar. Oh, nee, ja, dan is het goed. Ik geef ze aan jullie omdat jullie met deze bron nog weinig ervaring nee, hebben. Nee, ja, dan begrijp ik dat. Um, punt drie. Het knipselarchief. Er komen op het ogenblik 80 tot 100 knipsels per week binnen. Iedereen doet 20 knipsels per week. Rubriceren, van trefwoorden voorzien. Fiesjes tikken, opplakken, insteken. Kitsk op maandag. Zien op dinsdag. Joop op woensdag.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 Ons belangrijkste ontsluitingssysteem is. Het geeft stof voor de geschiedenis van allerlei cultuurverschijnselen en het wordt na iedere cultuurbreuk waardevoller. Je moet het alleen kunnen gebruiken en daar moet iedereen hier een contact mee houden. En het is maar gelukkig dat we geen onderzoeksinstituut zijn, want dan zouden we bij de eerste de beste bezuiniging weggestreept worden ten behoeve van de universiteiten. Maar over één zak zijn we het langzamerhand wel eens. <lacht> GELACH! Hoe, hoe bedoel je? Hm. Hier, in de laatste alinea heb je zak in plaats van zaak, geschreven. Oh! Een Kunnen we dan niet in ieder geval het maken van de fiches, het plakken en het insteken uitbesteden? Uh.